7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. NRC Handelsblad betreurt dat de krant vorige week... een te rooskleurig beeld heeft geschetst van de toestand van Prins Frizo. Hoofdredacteur Van der Meers schrijft op de site van NRC... dat er bij de beoordeling van informatie... verwarring is ontstaan tussen feit en interpretatie. Het gaat om het artikel van journaliste Jannetje Koelewijn... die had meegeluisterd met een gesprek tussen haar man, die neuroloog is... en de behandelend arts in het ziekenhuis in Innsbruck. Hier werkt de NRC Handelsblad onbedoeld mee aan het beeld dat de medische gegevens over Prins Friso geruststellend zijn. Dat hadden we beter moeten inschatten, schrijft Van der Meers.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 Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. We zijn bijna filevrij, maar dan moeten we eerst nog door de files... op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetenwouderdorp 2 kilometer. En verderop tussen Sloten en Knopens, de Nieuwe Meer, ook 2 kilometer. En nog verderop, op de A10, Ring zuid richting Amersfoort... staat tussen Osdorp en de Rij, 5 kilometer. Frenk Barendse is manager van Ali B.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 Asco Schönberg in de Donderdagavond-serie Poms. Kijk op asco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 Pleisterschappen zijn de prijzers. Pleisters! pleisters! Oh. Oh. Gelukkig eindelijk hulp! Hier is Manjaro. Uw presentator is Petra Possel.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 Dus stuur een mail naar manjari@ntr.nl en die wordt dan tijdens dit uur nog behandeld. Op onze website, radiomanjari.nl staan de recepten van deze uitzending... de reacties, de manjari test en andere wetenswaardigheden. Ik begin vandaag in een ongelooflijk vrolijke stemming... omdat ik vandaag van Alma Huiske vanuit Noord-Groningen... een ganse-ei heb gekregen... <tiedacht> Ja. En daar ben ik ontzettend blij mee. Dankjewel je Alma. Alsjeblieft. Uh, een gans ei is heel groot. Ja. Een dier is ook groot. Een gans is ook groot. Een gans is ook groot. Ja. En dit zou een omelet kunnen worden voor drie personen? Ja. Maar ik eet hem tegenwoordig wel in mijn eentje op. Maar dat kan. Ja, je kunt er zeker met twee personen van eten. Laten we deze uitzending meteen met een recept beginnen. Hoe doen we dat? Nou ja... Je kunt hem koken en je kunt hem bakken. Beide, beide is heerlijk. Koken is elf minuten in kokend water. Dus eerst de pan op, water aan de kook brengen, dan elf minuten op de klok. Dan is hij prachtig gaar en heeft hij van binnen nog de vloeibaarheid in de dooier. Ja. En bakken, dat is echt een stevige koekenpan. Klontje boter, mooi laten schuimen. En dan is het echt beuken op de rand. Beuken op de rand. Beuken op de rand. Beuken op de rand. Ja, als je een stukje agressie hebt, <laughs> dat je kwijt moet. Ja, het is, dit zit gaan er zit een gaan dikke maken. omheen. Ja, ja precies. Ja. Nou, Dan vloeit hij prachtig uit de schalen en dan zie je... Het, het buitenste eiwit wordt gewoon direct mooi wit... als een soort witte, witte zakdoek, zou je kunnen zeggen. De dooier is vrij groot, die zou je kunnen lepelen. En daaromheen zit het tweede eiwit als een soort prachtige bescherming. Juist. Nou, en die zet je op een niet al te hoog vuur. Je, laat hem, je moet hem echt laten garen. En om het de dooier te laten garen, hè, minstens 65, 70 graden voor, uh, voor uh, eigeel... Leggen wij altijd een deksel een beetje over de pan heen, maar niet helemaal. Anders krijg je zo'n suffendooier. Hij moet gewoon lekker sappig blijven. Maar dan slaat de warmte van de deksel terug naar de dooier. Dan wordt hij hartstikke mooi. En dan gaat hij, gaat hij mooi uit. Ja, en niet direct zout, peper of wat dan ook erop. Gewoon. Nee, want dat is vloek proef, in de kerk, hè? Nou ja, proef nou gewoon eens even hoe een ganse ijs maakt. Een biologisch ganse trouwens. Ja. Want onze dieren krijgen biologisch eten. Ja. Over wat jij allemaal daar hebt uh, op dat erf van je. Een moestuin, een siertuin, dieren. Hè? Dus ja. ganzen. Uh, ja. Af en toe wordt er ook een en ja, opgegeten. Ja, Dat vinden we wel eens. Ja, ja, Daar doen we allemaal niet moeilijk over. Ja. Dat vindt dat allemaal zwaar. plaats in, in, in de groene luwte. Ja. In Groningen, Noord-Groningen is dat... En, uh, en, en daar, uh, het hoge land hè, hmm. van Noord-Groningen... Daar, daar heb jij samen met Doortje Stelwagen uh, yep. je, je partner... maar ook subliem fotografen, heb je een prachtig boek gemaakt. En dat yep. is uh, niet een gewoon boek. Dat is een levenswerk van meer dan 600 pagina's. En daar komen we zo meteen uitvoerig over te spreken. Uh, ook aan tafel. En heel jaloers op dat ganse ei van mij, <laughs> volgens mij... is meester patiché Kees Holtkamp... De banketbakker mag ik ook zeggen. Ja. Uh, de man die de lekkerste granale kroketten ter wereld, durf ik rustig te zeggen, maakt. Ik heb ze eens proberen na te maken. Was toch een hele andere sensatie. Uh, Kees, jij gaat vandaag voor ons vanillevla testen en proeven. Ja. Uh, komt, kan je dan met zo'n ganse ook iets? Zou mm, dat kunnen? Die dooier. Als, je die gaat dus maken? als ik zelf vanillevla zou maken, zou die dooier van dat ganse ei gebruikt kunnen worden. Ja. Op, op een recept van een liter melk uh, gaan vier dooien. En dan zou je één ganse dooien kunnen gebruiken. En dat dat hebben nog nooit geprobeerd, hè? hè? En dat wordt lekker. Ja. Maar heeft het een hele andere smaak? Of, of, of... Ja, dat moet ik aan jou vragen. Het nou, dat... <coughs> is altijd de mooiste vergelijking die ik kan geven. Stel je het aller, allerlekkerste kippen-ei voor wat je ooit hebt gegeten. Ja. En bedenk dat nog even hoe, hoe heerlijk romig en vol van smaak dat was. En hoe, hoe dat in je mond voelde. En denk dan keer tien. Qua, qua beleving. Het is ik echt zie ontzettend een lekker. Hele nieuwe productielijn voor ja. me: nou. Advocaat van ganzen ei. Zo, vergis nou. je niet. Zijn... Ik zie de hemel op aarde voor Ja. Me. Ja, ja. vergis je niet. Ze zijn natuurlijk. Altijd gebruikt. Die ganzen die liepen op broekgronden. Dat waren gronden die te, te nat waren voor het grotere vee, voor, voor bijvoorbeeld ook koeien. Die zouden zo de helemaal kapot trappen. Maar ganzen met hun fleppertjes, die konden daar prima uh, op die drassige gronden. Ze hebben water nodig, ze hebben gras nodig. Dus die werden op die broekgronden verwijt. Waar waren die broekgronden? Rondom Zaandam, in de buurt van Twente. Dus Twentse beschuit, Zaanse beschuit, ganzen eieren. Extra ah, ja. luchtig, mooi geel. Ja, nou, ik, ik vind het een prachtig verhaal. Kees Holtkamp die gaat straks alles vertellen over vanillefla. En ook wel even over de banketbakken. Zijn boek gaan we het zo meteen hebben. Jona Freud, de kookboekenfanaat, is aangeschoven om iets te vertellen vandaag. En iets te bakken of af te maken eigenlijk. Dat ja. ontzettend populair is onder jonge meisjes. Ja, niet, ja, het is helemaal hip. Ik ga cupcakes, heb, heb ik al een gedeelte, het grootste gedeelte heb ik al gemaakt. Want anders is een uur te kort. Uh, cupcakes, helemaal hot. En waar, waarom is het hot? Ja, ik weet het niet. Het, is, het een na het andere boek gaat over cupcakes. En uh, ik geloof dat, ik, dat er acht, negen, misschien wel tien titels zijn die over cupcakes gaan op het moment. De een nog mooier versierd dan de andere. Ik moet je wel zeggen, ik kwam er eigenlijk op omdat de nieuwe Otto Lengi uit is. Van die het boek Plenty eerst heeft, uh, in het Nederlands is uitgekomen. En nu onlangs is het Kookboek eigenlijk zijn eerste boek. Is, maar het is ook in het Nederlands vertaald. Ja. En die had een heel mooi recept voor cupcakes... Ik nee, denk, nou dat vind ik dan wel leuk om een keer iets daaruit te proberen. En toen kwam er ook nog een ander mooi boekje binnen: Koks, cookies en cake. Nou, het is een ontzettend hip. Daar staan uh, cupcakes op die je op de meest interessante manieren kan versieren. Zodat je Merlin Monroe in je mond stopt. Of, of uh, uh, gespierbalde armen in je mond stopt. Die allemaal uh, bovenop de cupcake. is. Misschien verklaart dat al meteen het succes van de cupcake. Dat je er gewoon hele gekke dingen mee het kunt doen. Het is natuurlijk van oorsprong. Vroeger op kinderpartijtjes hadden we natuurlijk van die kleine cakejes. Toen ja. noemden we dat geen cupcakes, maar gewoon een cakeje. In een zo'n papieren, uh, zo papieren kes, zo'n ja. uh, vormpje. En dat werd, uh, dat versierde je dan met de kinderen. Ja. En tegenwoordig is dat helemaal uh, in. Hot. Jij gaat zometeen cupcakes versieren hier aan de tafel... met allerlei uh, ja, glazuren en, en, en suikers en, en weet ik veel... wat je er allemaal op gaat smeren. Wat mij wel meteen erop brengt of de, of de, of de meesterbakker, uh, banketbakker uh, Holtkamp... eigenlijk zich wel eens aan een cupcake heeft gewaagd? Of, uh... Ja, in, in, de, in de banketbakker staan ze, maar ik had nog nooit van cupcakes gehoord. In het boek uh, heten ze Cakejes van Stella... Dus, uh, eh, de, cake dus van uh, omdat, uh, ik bakte een, een, een cakeje en ik deed er wat appel in. Maar je, dat, dat hoor ik wel van, jo, nou alles kan erin natuurlijk, maar het gaat om het versieren. Dus uh, ik smeerde er wat abrikozenmoes uh, op en daarna wat fondant. En, en uh, zij ging er met glittertjes en pilletjes. In feite hetzelfde natuurlijk. Hè? Ja. En Stella, en maar Stella... Stella is de kleindochter, nu acht en die assisteert mij met voetjoep dat en... zijn die filmpjes die, die ja. je maakt hè? Die kan je, Dan kan je gewoon op internet zien van ja. hoe maak ik een granadecroket of in dit geval Garnaalig hoe maak ik een ja dat die die die, die, die, die je cake dat, dat moeten we er dan ook wel opzetten maar ik wist niet eens dat we dat toen cupcakes moesten noemen nou, dat drie hoeft ook jaar geleden niet, hoor. Nee, maar wij wilden dat ook nooit Cupcakes. nee noemen. nee nee maar het bestond al wel maar dat dat was mij ontgaan <laughs> dus we hebben gewoon uh, maar kinderen vinden dat prachtig ja. dus een beetje cakebeslag en ik heb in die boeken gekeken en dat recept komt praktisch is altijd op hetzelfde neer. Het is eigenlijk cake. Soms schuiven ze wat met uh, de boter, maar dan zit er weer karnemelk bij. Of, of een ja, eitje ja. minder en dan een beetje melk. Het is van oorsprong, is het een recept wat uit Engeland komt. Ze dus gaat ja. ook heel vaak uh, van dat uh, zuiveringszout. Ja. En, uh, ja. Ja. Uh, We, maak jij ja. het wel eens, allemaal? Nee. Cupcakes? Nee, nee. nee, nee. Dat is, je nee. maakt van alles, heb ik gezien. Want <laughs> er staan ook veel recepten in je aanstaande ja, 125, boek. Maar. 125. Ja, maar geen cupcakes. Oké. Okay. Uh, lieve luisteraars, wilt u iets zeggen over cupcakes, over ganzen eieren, <laughs> uh, over vanillefla? Over ons gewoon, zoals we hier zitten. Uh, over Kees Holtkamp, die, uh, die, die een prachtig boek heeft gemaakt. De banketmaker, stuur het allemaal naar mangiare.ntr.nl. En wij proberen die uh, mail zo meteen te behandelen. Kees Holtkamp, hij is meester pâtissier. Het is de man die de lekkerste ganalenkroketten maakt. Maar hij ook taarten en koekjes. Die zijn heerlijk. En die roem is nu ook internationaal. Want Kees, op 6 maart uh, sta je in de Follies Bergère. In Parijs. Om een zeer prestigieuze prijs in ontvangst te nemen. voor je boek De Banketbakker. Vorig jaar verscheen het. Je maakt het samen met onze eigen Jonah Freud. die hier elke maand aan tafel zit. En het is inmiddels een bestseller. Vijfde druk. Uh, ooit zo'n uh, bijzondere onderscheiding gehad? Nee, nee. We, we... Ik had het, het was een, echt een verrassing toen uh, dat, dat e-mailtje binnenkwam. Want uh, ik begrijp inmiddels dat er 8000 boeken ingestuurd zijn uit 172 landen. En ja. als er dan een paar overblijven. Drie, hè, om precies ja, te zijn. Die niet genomineerd zijn, maar een prijs hebben. Ja, ja ik, ik, ik verklaar het. Uh, het, is, het is eigenlijk uh, de, de, de toegankelijkheid van het boek. Het is. Uh, het is, als je het in je handen hebt, dan wil je er wat uit gaan maken. Het is niet zo heel erg ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld. Nee. Het is ook bijzonder, omdat een meester zijn uh, receptuurprijs geeft. Daar heb je nooit een probleem van gemaakt. Nee, nooit. Want ik moet dan uh, Kranenborg, Robert Kranenborg uh, nazeggen... Die, die ook zegt van laat tien koks één gerecht maken... en het is tien keer verschillend. Ja. Dus uh, je geeft nooit je geheime prijs. Nee, maar daarmee zeg je eigenlijk ook, oh, Kees... een echte holtkamp, die kan eigenlijk niemand namaken. Um, wij doen heel veel moeite. Dus het, het zijn niet de geheimen die die kroket uniek maakt. Maar wij houden vast aan principes. En je ziet zoveel om je heen... dat er dan de scherpe kantjes eraf gaan. Vooral als het er wat meer worden. Nou, en... ja. Dat, dat noem ik ons geheim. Dat we, want ik, ik, wij, ik maak ze natuurlijk alleen nog maar privé. Hè, want ik ben al tien jaar uit de zaak. Ja, maar uh, ik heb gehoord uit Betrouwbare Bron... dat je eigenlijk da dag en dagelijks nog bezig bent. Ja, maar voor mezelf. Nou, in de, ik loop wel even door de bakkerij voor een kop koffie. Maar ik loop daar niets te verkondigen. Nee, oké. Okay, maar, maar hoe lang blijf je hangen in de bakkerij? Dat ja, is natuurlijk maar niet om vraag. iets mee, Niet om iets mee te delen of te sturen. Nee, helemaal nee? niet. Want nee. dat gaat fantastisch. Maar het is natuurlijk... Leuk. Ik woon er gewoon boven, dus... Ja. Uh... Het is heel verleidelijk Ja, ook, natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, Je hebt een, een prachtig boek gemaakt met de banketbakker. Uh, en een van de recepten die erin staat is vanillevla. Ja. Alhoewel niemand bijna meer vanillevla maakt. Nee, maar dat, uh, uh, dat recept, ik kan het zo zeggen... Uh, dat komt trouwens uit, uh, uit een uh, banketbakkersboek uit de dertige jaren. En dat verklaart wel, als ik nu in het boek zou moeten zetten, zou ik minder suiker doen. Mm. Want kijk, in die tijd was de en, het enigste conserveringsmiddel... wat wij banketbakkers en thuis de, de, de huisvrouwen uh, hadden, was suiker. Mm. En je had geen koeling. Dus er ging vrij veel suiker op. En dat kan nu natuurlijk gewoon wat minder. Mm -hmm. Dus daar dat, dat verander je de, dat recept eigenlijk. De, de structuur van dat recept verandert daar niet door. Maar het is Want, eigenlijk zo gruwelijk. Eenvoudig wat ik dan lees in de bakketbakker is 500 gram volle melk, 100 ja, nou. gram suiker, half van hier, stokje custardpoeder, En zo. Een kind, en een, ja. zegt Jona, een kind kan de was doen. Ja. ja waarom je zet, je waarom zet doen die... wij dat niet meer gewoon? Ja, als je het proeft. Uh, als je dat maakt en je proeft dat... dan heb je moeite met de vanillevlaat die wij nu zometeen gaan proeven. Dat is echt zo. Nou, je, je zet uh, bijna alle melk op. Je houdt een heel klein beetje melk achter. Je doet dat, dat beetje kustard, die 20 gram kustard... en die twee dooiers met die paar druppels melk. Dan maak je een, een klein papje van. Yeah. Dat halve stokje uh, dat zit in de melk met de andere helft van de suiker... Uh, en dat trekt even, dat staat langzaam op. Je gooit wat van die hete melk. Je haalt op het eind dat stokje eruit. Dat veeg je even af. Zodat alles erin zit. Wat hete melk bij de compositie. Dat papje, dat noemen we een compositie. En dan terug. En dan twee minuten doorkoken. En dan een beetje in beweging houden. Want er moet geen vel op komen. Nee, dat is ontzettend vies. M maar waar <lacht> ja, waar je dus. Ja, dat is nog. heel vies. Maar waar je natuurlijk. Uh, Echt aan moet wennen, je hebt geen kleur. Kijk, die nee. twee dooiers, die brengen geen kleur aan. Nee, en, alles is geel tegenwoordig. Waar je aan moet wennen, omdat je dus gewend bent... om tegen een hele bak kleurstof aan te kijken. Dus. Precies. Het ja. is toch gruwelijk eigenlijk, ja. hè, als je erover nadenkt. Want even, dat cruciale waar het nou om draait bij, bij de vanillevlaai... is toch gewoon het vanillestokje? Ja, en dat... Ja, nou kom ik... Op weer op iets anders, waarom, heet, waarom mag het vanillevla heten? Ik begrijp uh, van Johannes uh, van Dam dat dat in Amerika niet mag. Maar hier mag je vanillevla zeggen, terwijl in het er Duitsland niet ook in niet, zit. Hè? In Duitsland mag het ook niet. Ja, hier mag het wel, het zit er niet in. Ja. Ja, vanille, het zit er niet in. in nee, vanillearoma. Vanille, vanille. vanille. nee, ja, kijk, dat halve stokje, dat kost net zoveel als een heel pak vla. Dus. Ja, dan kan het er niet in zitten. Nee, maar eigenlijk is het raar dat het dan wel zo genoemd mag worden. Dat vind ik heel raar. Het zijn uh, smaakstoffen, hè, die we ja. dan uh, eten. Die, ja, ik, ik heb in een boek met E-nummers gekeken... maar dan raak je, ja, dat is echt ongelooflijk... Wat raak je, wat je in een, dat een depressie ervan, in. Ja. ja? Ja, dat is... Ik zie kleurstoffen anana, anato en curcumine... Ja, dat is verdikt geen met carrageen en maiszetmeel. Ja. Dat zijn ja. onder andere ingrediënten. Gemodificeerd... Ja. En, dus dat is, dat, dat, dat, uh, um, <tie> uh, dat kennen we, dus er zijn ook wel bakkers die, uh, die met gemodificeerd uh, roompoeder werken. Die pakken een koude melk of koud water met poeder en dat ja. roeren ze door. En je, je herkent dat aan een soort glazigheid. Je, kennen jullie die gevulde die broodjes waarvan die banketbakkersroom opgespoten ja, ja. zit? Een beetje glazig. Dat is gemodificeerd setmail. Ja. Dus dat is. Nou, dat is ook niet lekker, natuurlijk. Maar het oh, bestaat ja. wel. Laat ik zo zeggen. Ik heb er toch veel van naar binnen gewerkt. <laughs> ja. Er is toch iets misgegaan. Ja. Maar goed. Uh... Het is nooit te laat om je leven te nee. beteren. Uh, we gaan nu toch echt wel naar de industriële... Af, althans de industriële... we gaan naar, naar de vla, de vanillevla uit de supermarkt. Want daar ja. hebben we je voor gevraagd. Ja. We hebben je niet gevraagd om je eigen succesrecept uh, te komen eten. We <lacht> gaan naar de nummer één. Je mag daar alvast een hapje van nemen. Ik denk dat de rest ook zometeen aan de vanillevla gaan. En het is natuurlijk heel leuk om te horen hoe, uh, hoe dit smaakt. En Ik zie zelfs dat je erop bijt, terwijl het toch een heel zacht ja, goedje is. Wat ben nou, ik doen? heb een melige nasmaak. Melige nasmaak? Ja, een stroef... Uh, het is stroef uh, in mijn mond. Stroef. Ik, ja. Ja, ik, we schrijven even driftig mee. U kunt de gegevens is... van deze test ook nalezen op onze website. radiomanjari.nl. Daar komt straks op te staan. Het heeft niet de kleur die ik van vanillevla gewend ben uit, uit een pak. Maar Hij is die licht. is veel geler. Het is een lichtgele vanillevla... Ja. Misschien. Ik heb natuurlijk de afgelopen weken wel eens even wat geproefd. En ik ben een biologische vanillevlaat tegengekomen. Die, die hier... Uh, want die doet natuurlijk die doen minder kleurstof. Ja. Dus dat, ik moet er hier even aan denken. Misschien wel biologisch, zeg jij dus eigenlijk. Ja, maar eens. dat kan ik... Ja, dat wordt nog even voor de zekerheid. Want hij is patissier en hij wil niet... Nou, Dingen zeggen waar die spijt als van. Ik, uh, maar nu, kijk, ik kan nu geen ingrediëntenlijsten zien, want het is blind proeven. Dat heb ik de afgelopen weken wel gedaan. Dan moet ik toch zeggen, ik vind het knap van wat er allemaal ingaat, dat het dan toch nog <lacht> zo in mijn schaaltje komt. <lacht> Oké. Okay. Ja, nou, hier okay. kunnen we van denken wat we willen, toch? <lacht> <Ja>. <lacht> laten we de nummer twee uh, gauw voorbij uh, uh, laten komen. Dit is de nummer 2, wordt binnengebracht. Uh, onze meesterproever is vandaag Kees Holtkamp. Hij is de man van de banketbakker, het boek wat inmiddels aan een vijfde druk toe is. De man die granale maakt, taarten bakt, cakes. Uh, ja, wat doet hij nog meer? Ik krijg ja, naar... ook twee te proeven, of niet? Jullie krijgen ook wel iets hoor, denk ik. De num oh, Ik zal de nummer 1 even doorgeven. Is dat een idee? Ja, die hebben we hier. Oh ja, dat okay. Wij proeven, wij proeven uh, op de achtergrond een beetje mee. Dat is heel goed. Ik ben ook altijd heel nieuwsgierig. Kees Holtkamp, wat proef je nu? Och, mijn Geen, uh, niet die meligheid van nummer één. Ja. Wel veel meer kleur natuurlijk. Ja. Dus ja. eigenlijk onnatuurlijk. Dus het is zwaar bijgekleurd. Zeker. Knalgeel heet ja, deze knalgeel. gewoon. Ja, Bijgekleurd. Schrijven we op. Hier raakt je ruikt de zoetigheid er ook bovenuit. Ja. Helemaal is. aan de andere kant van de ja. tafel, oom. hier. Eigenlijk proef je die kleur al bij. Ja, dan. precies. Die eerste was Ik heel Ik vind dit geen goed. goed nieuws. Ik hoor. vind dit nee. uh, iets lekkerder als die. Ja, ja okay, of minder vies, dat vind ik flauw om het okay. zo te zeggen. Ja, wel, want we willen graag een kritische, uh, kritische voorzitter. Hij wordt meteen doorgeschoven naar, en de nummer drie komt nu voorbij. De nummer drie van de daar Wil je zelf op proeven? Nou, dat graag gaat niet. Dat gekletst van mij en dat proeven dat gaat heel moeilijk samen om de een of andere reden. Mag ik Kees uh, vragen tussendoor? Ja, graag. In jouw vanierflaas zitten natuurlijk die mooie zwarte puntjes uit de vanierpeel. Ja, ah, dat is ja. toch het teken, hè? Dank je wel. Die zwarte puntjes van uit de vanillepeul. ja. ja. ja. Ik doe dat, uh, voordat ik nummer drie ga proeven, zeg ik er even iets over. Wij schrappen dat uit. Precies. En dan, dat, zou jou, dat spreekt jou natuurlijk ook aan als je dat gebruikt. En dat uitgeschrapte stokje, dat stoppen we in een grote pot met, met suiker. suiker. Precies. En, best... en zo hebben we ja, onze eigen verniersuiker. Ampa ja. ja. hey, passant komt er ook een vraag binnen voor jou, Kees Holtkamp. Als vervent foodtube kijker, de vraag wanneer Stella toch echt eindelijk iets mag doen van de meeste bakker. <laughs> Wij krijgen altijd het idee dat meneer Holtkamp het uiteindelijk niet uit handen wil geven. Is deze vraag door Stella zelf gesteld of nee, dat niet? Nee, zeker niet. Vermakelijke <laughs> filmpjes en heerlijke recepten... hulde voor de pruimetaartjes van Holtkamp op FoodTube. Sander en Nienke sturen dit. Leuk. Het, ik geef toe, um, ze is inmiddels acht en ze, ze, ze moet echt meer gaan doen. Maar ik, het is heel moeilijk om het uit de handen te geven, hoor. Nee, maar ze, ze kan echt nu wel wat zelf. Ja, ze kan de zaak en bij bijna de volgende sessie, die ik over een paar weken met Ronald Hoep op ga nemen... dan gaat ze gewoon meer doen. Dan gaan we sprits maken en dumkes. Mm. En dan kan zij die meer Friese doen. Die Friese koekjes zijn dat, hè? De ja? Friese koekjes, ja, ja. En ik stel voor de keekjes van Stella om, om actueel te blijven. Hè? Ah, de bovenop te zitten, heel ja. goed. De nummer ja, drie, nummer drie, sorry. De nummer drie. Okay. vertel het eens. Kees Holtkamp, hij is aan het proeven. En ja, ik kan heel weinig van zijn gezicht aflezen. Hier, hier proef ik een, een kooksmaak. Uh, dus de gesteriliseer, hier is de melk gesteriliseerd. Ja, dat de melk een... is, dat is ik gesteriliseerd. vind ook niet, niet lekker, nee. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Ik dacht even dat je bedoelde van kook van cocaïne, maar dat bedoelde je... Duidelijk echt coke, heb, je heb jij het daar ook... Uh, ja, dat ruik ik. Ja. ja, dat doen ze misschien ook wel eens in Vla, weet ik veel. Doelgekocht. Uh, ja. Nou, zeg. van de drie, ja, dan zeg ik... En daar is het meest mee uitgehaald, waarschijnlijk, met nummer twee. Ja. Maar dat vind ik dan toch de lekkerste. Of, de, ja, ik, ik blijf positief. Vanwege de zoekstof, Kees? Uh, de minst vieze, zijn. Ja, de minst vieze, ja, de... Ja. Wil je echt de uitslag ook horen van me? Ja, ik wil wel weten waar het vandaan komt. De eerste die je geproefd hebt, waarvan jij zei dat hij een melige nasmaak had... En stroef stroef was, op de tong. ...was de boerenlandvla. Een plaatje, een praatje op het pak van Klaas Lolkema. Ik ben op deze boerderij geboren. En de Lolkema-koe is actief en heeft een goed karakter. Dat was wat je ja. in de meligheid proefde. Campina, 1,24 euro per liter. De tweede... Waarvan jij zei de minst vieze. Heeft geen praatje en geen plaatje. Het is een kaal-geel pak. Net zo geel als de bijgekleurde vanillevlaar zelf. Vanillevlaar van de Zaanse Hoeve 57 cent per liter. Ja. Nee, meen je niet. De derde was een biologische vanillevlaar. Je vond ja, hem niet zo lekker. Van de Weerhebben, 1,59 ja. per liter. Dagelijks grazen onze koeien op de drassige weilanden. Een ideaal koeienleven. Ze hebben de vrijheid om in hun stal te schuilen als het regent. Ja. Nee. Ik geloof die verhaaltjes niet. <lacht> <lacht> <is> niet want... <lacht> ik vraag me eigenlijk gewoon even terzijde af, hoor. Misschien een hele domme vraag. Maar kunnen koeien dan niet tegen regen? Jawel, dan kunnen ze hartstikke goed tegen. Oh, want ik zie dat ze in de, in de stal maar, moeten schuilen. Daar moeten ze wel, ja, ik, ik ben geen koeienexpert, maar daar moeten ze wel aan wennen. Ze, ik bedoel, koeien die nu binnenstaan, die zijn ook allemaal geschoord. Anders krijgt het veel te heet. Oh. Als ze in de herfstdag naar binnen komen, moest allemaal geschoren worden. Ja. Want ze, ze kunnen er heel goed tegen. Alleen je moet ze daar langzaam aan wennen. En we hebben natuurlijk een beetje kasplantjes op het moment veel. Niet overal gelukkig. Dus die veel. zijn gewoon niet gewend om in de regen te staan. Dat Zo is het hele zet. punt. Ja. Ben je teleurgesteld, Kees? Nee. Of opgewekt want, juist? Uh, de biologische fla uh, 1 en 3... die hebben gewoon minder mogelijkheden... Uh, staan ter beschikking. Om, om het op te piepen eigenlijk. Om, om, om het eigenlijk. op te piepen. De, de, de, de, de, de industrie die heeft zoveel middelen om... Om, om, om iets te bereiken. Om, om iets. Uh, dus voor, voor het goede mondgevoel, ja, wel een gek woord. maar, maar ja, uh, ja, ja. En, en uh, dat, hebben, dat hebben nummer <tus> één en drie uh, kunnen daar niet over beschikken of willen dat niet. Dus die hebben beperkte middelen. En dan is nummer één is dan melig en nummer drie is uh, gesterille uh, kooksmaak. Ja, nou kortom, ja. Uh, eigenlijk moet je maar zelf gaan maken. Dat is ja. de moraal van het verhaal, ja, toch? Ja, absoluut. En het is niet zo ingewikkeld. In hebben Het is Groningen. heel eenvoudig. Ja. We gaan het hebben over het boek met mest en vork. Zo heet het, het prachtige boek dat Alma Huiske en Doortje Stelwagen maakten. Meer dan 600 pagina's over het groene avontuur... dat ze ruim acht jaar geleden aangingen door naar Noord-Groningen te verhuizen... en daar bij hun boerderij, een grote moestuin, een siertuin... Ja, gewoon een heel erf te beginnen. Het boek uh, ligt begin maart in de winkel. We moeten nog een weekje wachten ja. op de feestelijke presentatie. Ja. Volgende Hop. week vrijdag wordt het gepresenteerd en nou, in het weekend. Of daarna ligt het bij de grotere boekhandel zeker. Ja. Al, maar, al eerder berichtte je ons vanaf het land, vanaf die groene luwte. Ja, uh, ja. Dat was een eerder boek. Maar dit boek maakt eigenlijk alle andere boeken overbodig, <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Want dit oogt en leest en kijkt als een levenswerk. Ja. Hoe, hoe dat ingrijpend een, is dat, dat, dat leven wat jij leidt daar in Noord-Groningen? Een heel ander leven dan in de stad... En een heel intens leven. Jij had het zelf over uh, 24-7 een keer. Zo so, uh, ligt het misschien niet helemaal, want we mogen ook nog slapen. Maar het is een heel intens leven. En... 24-7, dus uh, je bent er dag en nacht mee bezig. Ja, nou ja, in ieder geval een hele lange dag. En in het seizoen echt heel lang. Ja. Dat is... Ik moet je even als plattelanden onderbreken ja. voor iets wat hier echt leeft. Verkeersinformatie. Right. Goed. <laughs> ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Amersfoort voor de rij 3 kilometer. Dat zijn bezoekers van de huishoudbeurs. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en Afrikberk... een rode reis 4 kilometer. Dit is Maggiare op Radio 1. En in Manjari praat ik op dit moment met Alma Huiskus. Ze heeft samen met Doortje Stelwagen een boek gemaakt, 600 pagina's. En dat heet Met mest en vork. Het gaat over haar leven in de tuin, de Groene Leeuwte in Noord-Groningen. Alma, je uh, ik vertelde al je berichten al eerder. Het is een way of life geworden van ja. de Randstad, hup, naar Noord-Groningen. Maar ja. niet dat je dan een beetje bescheiden met een, met een leuk moestuintje begint. Maar jij moest zo nodig weer eh, ook niet een handje vol kippen. Nee, jij bent uh, geheel zelfvoorzienend inmiddels. Nee, nee, nee niet geheel. Dat, nou, dat bijna is, dat, toch ja, wel. Nou, nee, kijk. Uh, wat betreft, we, hè, wat betreft uh, uh, groenten, fruit, een heel groot deel fruit... kruiden, aardappels, eieren van de kippen en van de ganzen... Uh, wat wilde producten, uh, uh, zeg van paardenbloem tot paddenstoel... dat kunnen we allemaal vinden of kweken. Maar uh, pasta, uh, olijfolie, flesje wijn, dat natuurlijk niet. Dat moeten we nog steeds inkopen. Ja. ja, logisch. Werk je daar naartoe om dat dan straks ook te gaan Dus Dat is onmogelijk, daar heb je veel meer land voor nodig. Okay, dus een dat... moestuin kun je op een relatief kleine uh, op, oppervlak, kun je al heel veel oogsten uit een stukje tuin winnen, dus uit een bed winnen. Maar voor graan, uh, één brood, nou, dat weet Kees ook wel, één brood, een volkoren brood, is een vierkante meter graan. En dat moet toch echt wel drie kwart jaar groeien. Ja. Uh, met andere woorden, dat kan ik op, op ons gebied kan ik dat nooit doen. Kunnen we dat nooit doen? Wat heeft dat voor jou betekend, voor jouw leven, voor jullie leven betekend... om, om het roer zo rigoureus om te gooien? Ja, dat lijkt altijd wat rigoureuzer dan, dan, uh, dan het is misschien. Want we waren in Haarlem al uh, uh, lekker aan het telen. Uh, ooit ik in mijn uh, kleine stadstuintje. En daarna op een volkstuin, op een volkstuincomplex Nooit Rust... Dat is altijd een hele goede naam voor een Volksstuincomplex. <laughs> uh, dus langzamerhand groei je daarin. En als, als het je grijpt, dus echt klein begonnen hoor. En ook hier in de Groene Luwte zijn we klein begonnen. Ik ben, mijn eerste stukje was, was ook maar vijf bij vijf. En dat is de beste methode, roep ik altijd tegen in het begin. In vredesnaam klein. Eén bij één, prima. Maar hoe Kijk, begin je met één bij één? Nou, dan ga je, dan je niet daar, aardappels doen toch? Nou, is dat dat dan... kan, dat is eigenlijk heel mooi, want je maakt ja? de grond daarmee schoon. Oh, en als okay. je van aardappels gaat, zoals ik, dan zal ik dat altijd aanbevelen. Ja, maar het klinkt ook meteen zo saai. Want je nee, wil nee, oh, meteen met, met hele leuke wilde dingen komen. Ik heb 21 soorten aardappels in de tuin. Dus, oh, 21 dus 21 20 20 soorten. Ja, en geeft je ook al aan hoeveel meter. meter hoe ben je, je aan het verbouwen? Hè? Ik heb ongeveer We hebben ongeveer 500 vierkante meter. En daar kan van alles op. En je kunt ook meerdere oogsten in één jaar doen, hè? dat vergis je niet. Voor de aardappels uit kun je misschien al een, een heel lekker vlot groente, groentetje telen... als raapsteeltjes of spinazie. En na de aardappels, die doen de twaalf weken over... kun je nog een nateelt hebben van andijvie of, of van spinazie... Of Iets wat, uh, wat in de nazomer nog heel goed doet, veldsla niet vergeten. Ja, jij vertelt ons in dit boek over tuinieren. Jij vertelt ons over het verbouwen van groenten. Ja. Uh, uh, je vertelt ons hoe we dat klaar kunnen maken. Ook er staan dat. ontzettend veel recepten in. Ja. Maar wat misschien wel je meest krachtige statement in dit boek is... is dat je vertelt over biologisch biologisch tuinieren. En niet, ja. niet alleen biologisch tuinieren, want dat is de afdeling siertuin... maar macro... Nee, uh, nee, nee biolo bi biodynamisch. Ja. Biodynamisch, zo heet het tegenwoordig. Ja, het is iets in in macro -bio biologisch, zeg maar. Ja, dat geeft helemaal niks. Het is Wa biodynamisch. Ja, ja. Wat, wat, wat, wat houdt dat eigenlijk in? Je gaat er even iets verder dan uh, biologisch tuinieren. Ik heb het ook over ecologisch tuinieren en permacultuur. Ik leg al die verschillende vormen uit, met hun achtergronden... En wij zijn redelijk gegrepen door de biodynamische teelt, omdat ik die van huis uit ken. Ik heb ooit een natuurvoedingswinkel gehad, 27 jaar geleden, en daar kwamen die eerste prachtige, of die eerste, maar daar kwamen heel veel biodynamische groentes binnen. En we hadden het met Kees net over smaakbeleving en mondgevoel. Als ik een bio, biodynamische pompoen van mijn land haal, dan hoeft daar helemaal niets in, of bij of op. Daar zit kaneel in, karwei, iets van dillen, iets van citroen. Die smaak is zo intens en zo gelaagd. Omdat dat, hij uit de grond komt? Omdat hij biodynamisch geteeld is. En die, die smaak die kon ik in de natuurvoedingswinkels gewoon niet meer vinden. En toen dacht ik, ja, maar, maar die wil ik wel. Sorry hoor, ik ga voor de top... En het antwoord was heel, heel eenvoudig, dan gaan we dat zelf telen. Ja, maar dat gaat echt best wel ver, want ik heb het gelezen. <laughs> en dan, ik ga dan heel lang mee, of ik doe in ieder geval, of ik heel <laughs> lang meega. Maar dan gaat het over de zon en de ja, maanstanden. Dat en dat dan, dan, dan zitten we in eentje Steineriaans te zaaien en te oogsten. Steineriaans? Ja, Steiner. Hoog van Rudolf Steiner. Niet alleen maar. Kijk, en het voordeel is, Peter, je wordt, uh, als je biologisch dynamisch wilt telen... Je kunt heel eenvoudig beginnen door met een zaaikalender te werken. Die zegt jou precies... Vandaag is het een geweldige dag om bepaalde bedjes uh, lekker eens eventjes te bemesten. Wat of... voor dag is het, denk je, nu ongeveer? Of gisteren? Uh, gisteren was het uh, bloem en vrucht. Dus ik heb tuinbandjes gelegd. Jij doet dat ook echt zo. Ja, absoluut. Ja, maar je wordt heel simpel ge geleid. Je kunt gewoon zo'n agenda naslaan. En er staat met kleurtjes... We hebben zo'n schema aan de keukenmuur hangen... vanwege de kleurtjes, want dat kan ik sneller zien. Of kunnen we sneller zien. En dan ga je op die manier langzaam beginnen. En als het je grijpt, dat is met alles... kun je doorgaan en meer leren. En als je nou zegt van de zon en de maan, et cetera... bedenk even, maan, piep, klein hemellichaampje... tegen het licht van de melkweg. Hè? Ja, Echt ja. een heel klein hemellichaam. Maar wat hij wel niet doet. Hij bepaalt eb en vloed. Hij bepaalt of er een springvloed is in 1953... met een bepaalde wind. Niet alleen in, niet alleen in Zeeland, ook in Groningen, ook in Engeland. Ja. Hij kan ons gek maken dat we lunatic worden. Kijk maar naar die prachtige film van Chaos... van de gebroedje Staviano... Hij kan ontzettend veel, hij bepaalt de maanstonden bij de dames, mede. Mm -hmm. We gaan met volle Als we maan. Als ze niet heel veel medicijnen nemen voilà. die dat allemaal Goed. in andere banen leidt natuurlijk. Bij volle maan gaan we nog niet naar huis, we nemen er nog één, we hangen in de lampen. Weet je, dat. Dat doet één klein hemellichaampje. Als je zou bedenken dat de aarde twee millimeter dun is... en dat de hemel een blauw kreppapiertje is dat boven je hoofd hangt... dan mis je een hele dimensie. Ja. Maar en ik de heb die toch... biodynamische teelt, die neemt dat allemaal mee... Ik heb toch het idee dat dit een beetje ingedaald is... sinds je op dat platteland bent. Want ik kan me niet voorstellen dat je op dat balkon in Haarlem... de hele tijd naar boven zat te staren. Of het gaat niet om naar boven te staan. Sterker, door. je moet... Naar beneden staan. Met die handen in de grond. Maar je bent je, bent je ook... Je kunt, kijk, je, je kunt het noemen hoe je wil. Maar als je als uh, moestuinder je bewust bent... dat je uh, onderdeel bent van een groter geheel... en dat ben je. Want wij zijn niet degene... die ervoor zorgen dat dat zaadje groeit. Je kunt hooguit zorgen dat de omstandigheden... Zo, uh, zo goed mogelijk zijn. Ja. Maar licht, zon, plaatsing, wind, ja. Ja. Eh, klimaat, dat heeft ze allemaal mee te maken. En er zijn meerdere krachten, dat weten we. Allemaal. Hoe is dat uh, ontvangen in, in uh, Noord-Groningen? Dat biologisch of uh, uh, eh, dat, dat, dat, dat. Ik ben niet de enige hoor. Er zijn verschillende boeren en hobbymensen uh, om ons heen die dat, uh, hobbyboeren die dat doen. Um... In maar Groningen... ik kan me voorstellen dat, dat, dat, dat er toch een, een, een soort drempel is. Dat ze denken, daar komt weer zo'n westeling aan. die... Uh, nou, het die... grappige is. De, sorry dat ik je je Maar het grappige is. Er is maar één ding wat telt in Groningen: hard werken. En als onze niet-biologische buren zien dat wij om zeven uur op het land staan. en dat we de toenbonen, de hoge bier staan, zij, dan is het al heel mooi. Dan, ja. En dat we niet opgeven, hè? dat we niet na een half jaar zeggen, nou, tabé dan. Dit, Dit was, was het. het. Ja. Ja. Nee, we gaan gewoon door. Ja. Sterker nog, het wordt nog veel beter. Dus jullie moeten ook wel de hele tijd aan de wereld om jullie heen? Nee, ik gek. Hoe nee, bescheiden nee, die ook is? Nee, Even... maar ben ik je, nee, je kunt er ook geintjes met ze over maken. Ik bedoel, dat is ook het mooie. Op een gegeven moment uh, hadden onze buurboeren... waren vergeten goed te spuiten, tot mijn vreugde. Dus het onkruid was hoger dan hun uien. En op een gegeven moment stonden ze vrij dicht... handmatig bij onze tuingrens te schoffelen. Dus we liepen erheen en zeiden... Zo, gaan jullie biologisch? Nu nee, zijn ze een beetje door een wesp gestoken. Dus daar kun je ook geintjes over maken. Ja, maar ze zien ook dat jullie van het land eten en dat Absoluut. er hele mooie dingen Ja, maar reken je. maar dat zij zelf een moestuin hebben die biologisch is. Reken maar dat ze daar niet spuiten en sproeien. Hm. Reken maar. En staan er in je boek nou ook hoe je be, inderdaad ganzen moet houden. en hoe je met uh, krilkipjes moet hebben. en de beste kipjes. Ja, want in dat boek zit, zit het in een bepaald ritme opgebouwd. door de maanden heen. en elk hoofdstuk heeft zijn eigen ritme. Maar in die, in die verhalende stukken zit ook wat de Fransen mooi. een petit histoire noemen. Dus een stuk over de kip, een stuk over de ganzen, over de bijen. Okay. maar ook over de appelgeschiedenis, waar de appel vandaan komt. Kees Holzkant. Ja, mag ik wat vragen? Absoluut. Um, die, ik heb hier die twee, nummer één en drie, dat die bi biologische vla, Jij gaat er helemaal voor, ja. oprecht. Ja. En de industrie stort zich hierop. Ja. En um, dat, dat zit jou in de weg, dat kan niet ja, anders. Ja, ik vind het heel jammer dat die derde doet. Er worden namen er gebruikt van mensen die um, waarschijnlijk hebben die een kleine inbreng. En dan gaat de industrie ermee aan de gang. Dus het... het het woord biologisch wordt misbruikt. Klopt, en uh, je ziet dus ook de afgelopen jaren... en dat is ook een van mijn bezwaren, daarom telen we zoveel. Uh, in de biologische wereld is aardig wat subsidie ingegaan. En dan moet je eigenlijk altijd een soort alarmbel in je hoofd gaan rinkelen. Want ja. en dan is het, laat ik zeggen, verleidelijk om bepaalde principes los te laten. Er zijn ook heel veel boeren zijn overgestapt naar biologisch. Voilà. Omdat het meer geld had, op had, gegeven. Gegeven. leveren. Ja. Ja. En dan moet je wel gaan uitkijken. Ik vind het bijvoorbeeld belachelijk, sorry als ik het zo zeg, maar dat ik in de biologische winkels, en ik gun ze het allerbeste, maar dat ik daar jaar in jaar uit, seizoen in, seizoen uit, hetzelfde vind. Ik vind nu couchets en fenkel in de winkel. Ik vind het belachelijk. Die had ik ook niet in mijn winkel, sorry. Ik had een bepaalde periode, 27 jaar geleden, maar had ik ook geen appels. Nee, die zijn er dan nog niet. De laatste koelappels zijn er lang op. En we doen het met rabarber en kruisbessen. En we gaan naar aardbei tot het en seizoen. Tot het volgende ja. augustus. Appels, de eerste, de frisse. Die cider. Zo gaat het. Kan je bij jou komen logeren? <laughs> ah, ik met een hele redactie. Een Jij wel? <laughs> <laughs> lekker appeltje, lekker. Uh, maar van het seizoen, we hebben nu geen appels. Klaar? Nee. <klaar> Maar we hebben nog wel best ingevroren, dus die, dat is nu op het moment. Wij doen dit boek sowieso te kort, want Mest en Fork is, is, is visueel een enorme ja. avontuur. Doortje Stelwagen, ja. jouw partner, die heeft uh, waanzinnige foto's gemaakt... waardoor je meteen op het platteland wil wonen. Waar het niet dat je natuurlijk weet dat je er niks van bakt, daar, daar niet van. Uh, we, we zien... Klaas, de tuinbaas, maken we kennis nee. mee. We maken kennis met Imker en jager uh, Johan. We maken kennis met de covergirl van, van, van, van dit boek. Dat is Jona. Nee, dat is Anniet. Oh, dit is, is dit Annië? Oh, ja. Maar je hebt Jona de Gans. Ja, zonder haar. Ja, ja. Dat is, heeft niets met jou te maken, nee, Jona. Het is maar... Dat is nieuws voor mij. Ja. ja. Het is genoemd naar Jonathan Livingston's Livingston Seagull. Omdat oh, ze bij haar komst een enorme vlucht over het dorp maakte. Een verkenningsvlucht en toen landde. Bij dat jullie denk, op het erg. Ja, fantastisch. Boek. Voor de voeten van haar minnaar. Nou het, ja. is, het, is een, het is gewoon een prachtig boek. Iedereen moet er gewoon naar gaan kijken. En, uh... Mag ik nog even zeggen hoe meesterlijk de titel is? Met mijn en voor. En en Ik vind het echt uh, een, een vondst. Nou, Doortje ja. en de uitgeverij hebben daar uh, hard aan gewerkt. Ja. Ja. Hartstikke goed boek. We gaan naar uh, Chris Bijma, onze verslaggever. Hij, uh, uh, ja, hij is uh, de gevangenis ingegaan. Nee, die gevangenis is geen hotel. En ja, daar moet ook gewoon gewerkt worden. Hij ging kijken achter de poorten van amsterdam in Amsterdam. Een forensisch behandelcentrum voor jongens tussen de 12 en 18 jaar die elke dag samen tot een mooie maaltijd komen. Het heeft je een paar maanden gekost, maar je mag naar binnen. Wat zegt u, meneer? <laughs> ik heb gedrukt bij de auto's, maar ik moet bij dat andere hek naar binnen... want ik ben gewoon lopend. Ja, doe u maar. Oké. Okay. Op weg naar de receptie neem je het nog één keer door. Je mag een paar dingen niet. Je mag niet naar de misdaden vragen. En je mag geen namen noemen. Dus als er een naam voorbij komt, zeg je gewoon Bert. Want Bert... Die zit hier niet. Ja. Er is een heel streng deurbeleid. Heel streng. Dankjewel. Het lijkt wel Schiphol. Er is echt zo'n detectie-ding. Ja. Ik heb een riem. Dus die Het is wel een beleid. Ja. Weer een deur. Heel ja, goed. Je wordt langzaam geleid naar een van de afdelingen... waar zo'n tien jongens zitten van 16, 17 jaar. En het interieur doet je denken aan dat van een geriatrisch... of psychiatrisch ziekenhuis. Het kan allemaal tegen een stootje. In de hoek is een kleine keuken. En daar staat Antonio, de begeleider... met een van de jongens die gaat helpen koken. Bert. Antonio legt aan Bert uit... Wat we gaan maken. Spangafilet met aardappelpuree. En dat wordt als groente snijbonen. Mocht je vragen willen stellen. Bert. Je weet ervan wat ik je verteld heb. Doe gewoon ontspannen, is er niet zo heel veel aan de hand. Je knoopt een ontspannen gesprekje aan. Kook jij thuis ook? Ja, thuis help ik mijn moeder ook vaak met uh, gerechten klaarmaken. En uh, ik vind het ook altijd leuk om te kijken hoe, die, uh, hoe ze die gerechten maakt. Dus uh, ja... Ik heb, ik heb ook altijd leuk gevonden. Omdat Antonio zo af en toe wordt opgeroepen... bakt Bert in zijn eentje de boontjes. En hij doet er heel veel peper bij. Blijkt later heel lekker. En hij vertelt je ook dat er nooit meer dan twee jongens in de keuken mogen staan. Uit veiligheid. En dan zie jij nog wel meer. En hoe zit het eigenlijk met messen? Want je mag natuurlijk niet met een mes gaan rondzwaaien, ofwel? Nee, de messen zitten in een kluis op kantoor. Die uh, kantoor is op de groep hier. En dan. Uh, als je een mes nodig hebt, dan moet je het eerst uh, vragen aan een groepsleiding. Die maakt dan de kluis op. En dan. Uh, mag je die mes gebruiken. Geen messen. En je hebt zelf ook meteen in de gaten. dat er niet op vuur gekookt wordt, maar elektrisch. Ja. Is dat ook niet frustrerend, Antonio? Dat elektrisch. elektrisch koken, dat is toch verschrikkelijk? Het is verschrikkelijk. Maar kijk, koken is geduld hebben. Geduld, geduld, geduld. Terwijl de panga-filet in de oven staat... loop je wat rond in de ruimte. En je oog valt bijvoorbeeld op een poster waarop staat SOS. Dat staat voor spreken over spijt. Je knoopt nog wat gesprekjes aan met andere Berten. En dan blijkt dat Amsterbaken op culinair gebied een goede reputatie heeft. Ik zat in Sassheim, en Een paar dagen geleden nog. En daar kreeg je bakvoer. Dat is uh, kant-en-klare maaltijden in de magnetron En dat is heel vies. En uh, nu ben ik weer in Amsterdam, Amsterbaken. En hier kunnen we weer zelf koken, swarma, vis. Alles wat je maar wilt eigenlijk. Je ziet al snel dat het succes zit in het feit dat Antonio... samen met de jongens een tweewekelijks menu heeft samengesteld. Woensdag, schwarme met salade. Donderdag pasta bolognese. Vrijdag nasi kip. Zaterdag is besteldag, dus hoeven de jongens niet te koken. Dan mogen ze een pizza bestellen. ze een pizza bestellen. Pizza of schwarme, dat soort dingen allemaal. Daar hebben ze een budget voor. Maar vandaag eten jullie panga filet met boontjes en aardappelpuree. En het was best lekker. Ja, dit was het volgens mij, of niet? Ja, dit was het uh, avondeten. Dan gaan we nog even afwas doen en dan luchten. Tafel nog even schoongemaakt worden. en Dan uh, zijn we klaar. Dan gaan we naar de kamer. Even rust sturen. En daarna is het half uur op de groep. Dan is het, uh, het einde van de dag. En het enige wat jij nog hoefde te doen... was een eerste versie van deze reportage... sturen naar het ministerie van Justitie ter goedkeuring. En dat was maar goed ook, want ze haalden er een foutje uit. Je had gesuggereerd dat jongeren zich konden laten overplaatsen naar Amsterbaken... omdat het eten daar zo lekker was. Dat is onzin. En dus heb je dat uit deze reportage gehaald. En nu is hij helemaal goed. Ja, daar was Chris bij me. Uh, we krijgen allemaal mail binnen. Eén leuk gesprek, een programma. Vervelend en storend het geluid van de fotocamera... op de achtergrond van het gesprek. Nou, dat klopt, Arwin. Uh, dat is heel scherp opgemerkt. Uh, er is hier een fotograaf van Jamie Magazine. Dat is een uh, tijdschrift over eten en koken. En die wil ons allemaal heel knap op de foto zetten. Leuk dat je er bent. Jammer dat het klikt. Kunnen we niks aan doen. Uh, een bedankje van de familie van Dam aan Kees Holtkamp. Mijn vrouw heeft Kouliaki. Ze mag geen gluten. Ik maak uit zijn bakboek de hazelnoot En die vindt ze helemaal geweldig. Bedankt. Dank je wel. Nou, dat is heerlijk. Uh, Bram, die schrijft. Ik vind Mandjai een leuk programma, want ik vertel alle recepten aan mijn oma. Want die kan er wel wat van leren. Oh. Oké, okay, Bram. Je maakt je echt knetter. Populair bij je oma. Uh, Roos schrijft. Wat een heerlijk is bij zelfgemaakte vanillefla is walnootkaramel. Een paar lepels suiker in de pan, gehakte walnoten erbij. Even omscheppen, hard laten worden op wat bakpapier. En dan weer ophakken en ja. over de fla. Ja, hè, Kees Holtkamp? Ja. Dat is het, uh... Die vanillevla is een mooie basis voor heel veel. Dus dit idee. Um, we zeiden net: uh, rozijnen in, in, in, in rum. rum. Ja, yes. Dus een ook soort ja, ja. boerenjongens-idee. Ja. Uh, uh, Getrempeerde, dus gehakte bitterkoekjes. Lekker in de rum. Ja. Mm. Ga maar, je kan alles doen. Eindeloos. Eindeloos. Ja. ja, leuk. Lekker ook. Voor ons staan cupcakes, Jona. Jij hebt uh, cupcakes bereid uit drie verschillende, naar drie verschillende receptuur. Uit drie verschillende boeken. Ja. Ik zie voornamelijk een heel lichtgele ensemble aan cupcakes oh. er zijn, staan. Uh, de, ja, want wat het verschil is met een cupcake... denk ik inmiddels met een, uh, inderdaad het kleine cakeje van Stella, om het maar zo te noemen. Dus de ouderwetse cakejes die we vroeger op verjaardagen... is dat hier overal een ongelooflijke dikke klodder botercrem gaat. En uh, die heb ik niet zo dik gemaakt, omdat ik het eenmaal vrij heftig vind om zo'n een. Eenvorm... Wat is botercreme? Nou, botercreme wordt gemaakt van gewoon boter, poedersuiker en dan wordt er een smaakje aan toegevoegd. Juist. En dat is bij de een vanille-extract, de ander is vanille en karamel, hazelnootolie zit er uh, in het recept van uh, Otto Lengi. Dus, uh, en dat, dat roer je door de boter. Heen. En dan heb je een heel soort een, een, een, ja, echt een, een botercrème. En die, daarmee smeer je de bovenkant van de cupcake in. En daarop gaat de versiering. Oké, okay, maar dat is dus omdat dat cakeje niet genoeg zou bieden. Of? Ja, nou ja. Zoals zo? uh, Kees uh, Holtkamp net zei, is dat vroeger. Of tenminste wat hij dus nog steeds doet. Is inderdaad die bekende abrikozen die de oude ja. uh, banketbakkers gebruikten. Zelf abrikozen moest maken van gedroogde abrikozen. Daarmee de bovenkant van een. In dit geval een keekje insmeren, want het is natuurlijk ook om te zorgen... dat al die versiering die je erop doet, blijft plakken. Juist. Ja, want en je hebt met die abrikozenmoes heb je een zuurtje, hè? Ja, Juist. Even dat een lekker. En dat niet zo'n ontzettende boterig, vettig zoetje. Ja. Nee, want die, ja. <lacht> die boterkrem die jij schetst, Jona... dus één deel boter en drie, ja. vier, vijf maal zoveel poeders Ja, dat kunnen. wisselt per recept, maar... Ja, maar, maar dat uh... ging vroeger uh, tussen de frou froe uh, ja, dus en vrouw -vrouw. en die, dat kon je gewoon weken laten staan ongekoeld. Vrouw -vrouw. Want er gebeurt je natuurlijk daarop? helemaal niets lekker, hè? We hebben geen vrouw, -vrouw in het boek staan, bedenk nee. ik nu. <laughs> nee, maar uh, hoe meer suiker, hoe houdbaarder. Ja. Ja. Wat, is, wat is het verschil in grote lijnen tussen de receptuur van deze drie? Nou, dat is, ik heb natuurlijk ook drie echt verschillende recepten proberen op te zoeken. Uh, er is er één, die komt uit het boek van Bill Granger. Dat is een uh, Bill's Basics. Ja. Uh, omdat ik ga, uh, ben gaan zoeken naar gewoon echt een klassieke, hele simpele cupcake. Dat is die. Uh, ik, dat is ook echt, uh, als je die proeft, merk, denk je ook meteen, oh ja, zo smaakt zo'n cakeje. Nee, dat is heel bekend uh, van smaak. Dan heb ik er eentje genomen dus uit dat uh, Cox Cookies and Cake... wat een ontzettend mooi gemaakt boekje is. hoor, Dus daarom uh, val ik er ook wel voor... met heel veel uh, glitter en glamour uh, cupcakes erin. En daar zit uh, gemalen karamel doorheen. En daar zit bovenoverheen dus weer die botersaus... en daaroverheen een karamelsaus. Ja. Vervolgens heb ik, omdat ik kennelijk niet... ik heb, een, zoals iedereen inmiddels mag uh, weten... me echt letterlijk aan, aan het recept... ik heb ze alleen allemaal langer moeten bakken... Dan in Ach. het recept staat. Anders zijn ze niet gaar. Anders zijn ze niet gaar. Dus je moet het testen. In één uh, recept staat het niet eens, in andere twee wel. Test het of de prikker er droog uit komt. Ja. En uh, Bij twee was het, uh, uh, het was bij alle drie niet het geval. Eentje heb ik echt acht minuten langer. Het is in verhouding op een recept, wat vijftien uh, 15 minuten moet bakken. Is hè. drie keer zo lang? Ja, ik ja, kan nog wel scher een, een scherp de mesje oven... erin steken als het er schoon uitkomt. Ja. klaar. Ja, ja, maar goed. Dus die, uh, de oude die... holtkamp truc Alma. Ik zag je net bijna met de neus in die karamel uh, ja. zitten. Rook je al iets lekkers? Of uh... Uh, hey, uh, ja, hij ruikt uh, karamel ruikt natuurlijk heerlijk. Maar het ja. komt ook een soort zoutengeur omhoog. Dat is ja, dus er me. zit een Zouten boter in. Voilà, okay. ja. Dus het is dat natuurlijk ook. helemaal hip op moment ook, hè? karamel zouten, ja, met zouten, zouten boter, boter te ja. combineren. Er worden ijsjes van gemaakt. Juist dus ook. Een, is. Een, uh, ja, dat is ontzettend lekker. Ik hield heel veel karamelsaus over, waarschijnlijk ook omdat ik hem niet helemaal doordrenkt heb met die karamelsaus. Van het andere recept van Otto Ottolenghi, uh, uit het nieuwe kookboek wat van de week is verschenen. Uh, daar zaten, zitten gemalen hazelnoten doorheen. Is... Wat ontzettend lekker is van smaak. En ik hield, maar ik hield ook heel veel gamale hazelnoten over. <lacht> Vervolgens heb ik dus nu in de winkel een, een, een plak karamel met hazelnoten. <lacht> die heb ik door elkaar geroerd. En zoals ik dat ooit geleerd heb, uitgestreken over een uh, stuk bakpapier. Precies. En nu heb ik... Uh, Ah, Ga, we, we zijn even aan het proeven, hè? Want, want Kees Holtkamp die heeft er dus eigenlijk drie halve cupcakes nu verorbeerd. Deze, deze ja. is bijna op. Ja, dat gaat de echt De karamel. Want die ja, maar lekker. belangrijk is, Jona, en jij, allemaal, jij ja. uh, bevestigt het, het zout in de karamel. Ja, lekker hè? Zoute boter of een snufje zout. Ja, zout haalt alles, alles op. op. Het alles. mag allemaal niet meer, geloof ik. Nee, maar, nee. nee. Het, het versterkt alles. Op... Er zit heel veel in gebak, klaar. 1 ja. gram per dag was het toch, heb ik gisteren gelezen. Nee, 6 gram. Zes gram. En, maar we eten 10 gram. Oh ja, dat is veel te. Nou, ja, goed. Uh, ja. Maar, ja, begrijp ik nu, Kees Holtkamp, dat jij die lekker vindt. Die, die... Ja, die karamel vind ik eigenlijk. Uh, nou, ja, die heb vind je niet uh, lekker? Ja, die... <laughs> je schaam er bijna voor. Nee, ja, ja, nee, kan maar die in jouw koninklijke banketbakkerij? Of, uh... nee, hmm. nee, dit moeten wij niet gaan maken. He, en niet nee. in, in mijn banketbakkerij nee, natuurlijk. Nee, natuurlijk nee, gewoon ja, het, het familiebedrijf. Nee, nee, nee in de, bij de familie. Nee, die gaan dit niet maken. Maar Kees, je ja, nee. houdt wel van krachtig smaak. Hè? Dat had je net ook ja, bij de vanillevla. Ja. Ja, ja. Ja. We gaan het toch even proeven, allemaal? Wat vind nou, jij, Nou, die Jona? van die hazelnoten, ik vind het namelijk wel heel lekker met die hazelnoten. Het is anders dan anders. Het enige is dat, uh, Daar zat ik net ook aan te denken in het verhaal van de vanillevla. We zijn natuurlijk inmiddels zo gewend, al ons hele leven, om een hele gele vanillevla te naar binnen te, te werken, zeg maar. Dat als de juwaniervla een andere kleur heeft, dan heb je al een andere emotie erbij. Ja. Dat is net zo goed met het eten van dit soort cakejes. Nu, als je een, die koekjes is echt minder zoet, uh, die, waardoor ze heel anders van smaak zijn. Die, die Basics, hè, dus uit Bulls Basics, dat is echt een heel zoet klassiek cakeje. Ja, maar je, je ogen eten ook mee. Je ogen eten ook mee, maar je kan ze allemaal hetzelfde versieren, bijna. Ja. ja. Maar producten. ik moet wel zeggen dat er inderdaad als je die cakejes volgens het recept uh, in de oven schuift, dat die cakejes uit het boek van Otto Lenghi allemaal mooi eruit kwamen. Mm. Echt allemaal waren ze even hoog gerezen, en, dus dat recept klopt als beste, denk ik. Zeg maar volgens de letter van de wet. Laten we zeggen, uh, we, we ja. zeggen in ja. ieder geval dat alle drie recepten op de website staan. Ja. Radiomanjari.nl. Dus dan kunt u het gewoon thuis nabakken. En we gaan daar natuurlijk nu ook van eten. Ondertussen komt er ook nog even een mailtje binnen van Steven. Steven Rutgers. Mijn vriendin Rut en ik aten vorig jaar een gebakken ei van een gans. Rut kwam dolenthousiast thuis nadat ze deze op de biologische markt in Amsterdam had aangeschaft. Wij willen uw gasten in de studio niet belachelijk maken. Maar onze ervaring is geen enkele smaak. Zelfs als je het hoog op smaak brengt. Oei. Met peper, zout en Oei. verse kruiden. Is er nog nauwelijks smaak. De voorpret van zo'n groot ei is leuk. Maar verder, dus wat ons betreft, totaal de moeite niet. Oh, is mogelijk. Kom maar langs. Kom maar dus, gewoon langs. Kom Maak maar langs. Me nog nieuwsgieriger. Kom maar ja, kom maar gewoon proeven. Het is zo een geconcentreerde. Het is eigenlijk de smaak van vroeger. Het is zo geconcentreerd. Zo mooi, romig en diep van smaak. Ik geen idee. Ik bedoel, onze dieren krijgen zo ongelooflijk veel de gelegenheid om te eten wat zij willen. Dat, kunnen, dat zijn nu bijvoorbeeld vrij grove grassprieten... en paardenbloemwortels en soms pikken ze een rozenbottel mee... en ze krijgen appeltjes en gras natuurlijk en graan, biologisch gemengd graan... en grit om de, de ei, het ei te maken. Dus, dus zoals bij ons ook, als we gevarieerd eten gaat het goed. Dus dat zit ook allemaal in dat ei. Is dat van komma langs Is dat iets wat je heel vaak zegt? Nee, want maar je had dat tegen ons het... al gezegd, ja, ja, ja, ja, tegen ja, ja, iedereen ja, ja. die hier aanwezig is. Nu ook tegen de die luisteraar. Ja, ja, dat, dat vind ja. ik heel erg leuk. Dat ja. kan ik enorm appreciëren. Maar kunnen wij inderdaad ook een soort dag toch 33 ervan maken? En <laughs> ja. naar de groene luw te Absoluut. komen? ja, want wij hebben open dagen. Open dagen. Ja, en daarin uh, serveer ik ook dingen met ganse eieren in. Uh, gerechten met ganse eieren. Oh, dan krijgen eieren. mensen ook een lekker omelet. Ja, als omeletje, en we of... hebben nog. Kijk, de gans ligt maar een bepaalde periode. Het begint op Valentijnsdag. Dit jaar weer clockwork. 14 februari, de eerste Oh Ja, wat leuk, ja, hè? Echt zo mooi. Het is een liefdesbeest. Ja. het is een liefdesbeest. En dan houdt het op um, zo'n beetje. Out, zou het Pieters uitzet, Engels zeggen het, het, het, het dijkt langzaam uit. Zo richting uh, 5 mei, 10 mei. Want in die periode dat zij leggen, gaan ze uiteindelijk ook broeden. En ze gaan broeden op het moment dat ze denken van... kijk, en als ik nu vier weken zit, want het duurt 28 dagen... en mijn jong wordt dan geboren, dan is er vers gras, dan is de temperatuur goed. En dan krijg ik hem nog op de wieken voordat het augustus of september is. Uh, Kees Holtkamp, heb jij zin om met ons naar uh, noord groningen te gaan? Ja, dat zou ik heel graag willen. kom, kom. Ik vind ja, het uh, uh, dus en, en dan wil ik nog hoor, iets maar... zeggen over... Heel kort uh, hoor, Kees, je ja, hebt nog ja, 10 ja, 10 seconden. Ja, uh, met dat ganse ei, je moet het ook leren eten weer. Ja, dat en, denk en, en, ik, dus beginnen, kan ik zoiets zo over mayonaise dingen. zeggen? Hier zo uh, meteen na achten. Mensen die herkennen het allemaal ja. niet ik ga meer. ga denk je, je moet wel even doen? Dit was Manjari, je dank je voor het, het luisteren. Goed. Kom maar langs.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 Mooi hoor dit, hè? Dat en het laatste autonieuws van Carlo Bronsen. Het lichaam is gebouwd op comfort, niet op snelheid. T mijn vader altijd. Morgen om 2 uur in de Tros Autoshow op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.